De arts overleed deze maand. Donorkinderen zeggen in het AD dat hij nu een groot geheim graf inneemt. Uitzendorganisatie Randstad profiteert volop van het economische herstel in Europa. In het eerste kwartaal steeg de omzet met 6 procent tot ruim 5,5 miljard euro. De netto-winst nam toe met 13 procent tot 116 miljoen. In Europa deed Randstad de het vooral goed in Frankrijk en Duitsland... met een omzetstijging van 9%. In Nederland was de stijging 1%. Bij een verkeersongeluk in Kenia zijn zeker 26 mensen om het leven gekomen. Een bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. Volgens lokale media ging het mis toen de bus andere voertuigen inhaalde. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen de hoofdstad Nairobi... en de havenstad Mombasa, de twee belangrijkste steden van het land.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 Het weer wolken, zon, maar ook buien met kans op hagel en onweer, vooral in het noorden ook natte sneeuw. Het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het DFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad is vooral nog veel verdraging in de buurt van Utrecht. Maar ook nog een flinke file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 6 kilometer. Op de A2 Utrecht-Amsterdam bij Vinkeveen 5 kilometer. Door een ongeluk de linker rijstrook is dicht. Verderop richting Den Bosch bij Nieuwegrijn 3 kilometer en een kwartier verdraging. Daar zijn zelfs drie rijstroken dicht na een aanrijding. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht is de verdraging ook een half uur tussen Woerden en Kanaleiland. Want daar is een ongeluk gebeurd op de Parallelbaan.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 We zitten even na 4 uur op de zondagmiddag.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 We'll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 It's on back time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 The turn wake up you need the money. Used to play used to play We used give the job a different names we would build a rocket ship and then we fly far away. leuke plaat, hè deze. Pilots hoor je en Straight Radio. Pit report.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 Maybe I was thinking I never told you That every time I see it, my heart sinks As we lived at the carnival in summer Scared ourselves to death on a ghost train And just like every Ferris wheel stops turning Oh, I guess we had an expiration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 Tegen Ajax. Tot zover jullie zoven, de heer en de fusie. We gaan door met de muziek. Hier is een Loper.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 Never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 En altijd iemand in de buurt die van me houden kon. Toch wou ik dat ik net iets pare, iets vaak een simpelweg gelukkig was. Oh, een eigen huis, een plek onder de zon.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 Iets vaak een simpel weggeven.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 Well, I declare going, clippippity-clap on the stair. Was je nou meezingen, Albert oh yeah. Jan? <laughs> ja, deze is uit mijn tijd. Ja, ja, ja, ja, <laughs> precies. En die kennen we natuurlijk allemaal in de, in de Nederlandse uitvoering, hè? Then Dit was uh, Ronnie Hilton en een uh, Windmill in Old Amsterdam. Heb je nog wat te melden? Of gaan we net ja, gericht? Tussenstand. Verrassende tussenstand. Dan hebben we het over de playoffs. Cup Om het behoud van de, de winnaar blijft in de wereld. Uh, groep 1. Uh, de tweede single op deze zondag. Twee, Nederland staat met 2-1 voor. Uh, de wedstrijd tegen Koetsova, Tegen Richelle Hogekamp. Uh, Richelle heeft de eerste set met 7-5 gewonnen. En staat in de tweede set met 4-3 voor. Dus wellicht valt de beslissing zelfs al in deze single. En niet in de dubbel. Kijk.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 Cause Zondagmiddag met Duis van Quincy en Verlangen. Het zit er inmiddels alweer op Albertan. Tijd is uh, weer voorbij. Ik heb een spierpijn jongen. Ja, ik had altijd gesport hè. Daar krijg je spierpijn van. Het ja, is nog, uh, nog twee keer 45. 2x45 met dit voetballen. En vanavond liefhebbers.